Ze luistert naar Aloha Radio. En ik ben DJ Jaap. En het is zomer. Het is zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Ja, luisteraars nou, is op uh, aloha-radio.nl. Je kunt ook inloggen op aloha-radio.nl. En uh, daar ga je naar... Uh, klik je op de pagina podcast. En dan kan je naar ons luisteren. Het is de podcast van zondag maandag, ja wat is het uh, ik heb net naar de wedstrijd zitten kijken tussen Denemarken en Kroatië, dat is rampzalig geëindigd voor Denemarken dus Kroatië gaat door oké okay, mensen en we gaan uh, leuke uh, muziek draaien en uh, nou ja, eens kijken of we nog uh, toekomen aan een of andere onderwerpjes en uh, ja, het programma gaat ongeveer een uurtje duren. Het kan iets korter zijn, maar ook iets langer. Ligt er met het dan wat voor gesprekstof hebben. Helaas kan onze vriend Jacco er niet bij zijn, want hij heeft iets anders te doen. Ja, sommige dingen gaan alleen maar voor, hè? dus het is niet anders. Dus ik hoop dat volgende week uh, Jacco erbij is. Het is de podcast van uh, 1 en 2 juli 2018... Ja, hier op dit moment tijdens de opname van de podcast is het acht minuten voor half twaalf. Dus daarom is het de podcast van 1 en 2 juli. Van zondag 1 en maandag 2 juli. Dus ja, straks na twaalf is het natuurlijk een maandag. Dus dit is een podcast met een dubbele datum. En eh, alleen helaas, helaas moet dat allemaal alleen doen. Maar goed, maakt niet uit. Volgende keer is jakker er weer bij. En dan... Eh, dan wordt het ietsje uh, gezelliger, want Jakker heeft nog wel leuke dingetjes, weet je. En dat is een heel ander figuur als ik. En we hebben nog wel eens verschil uh, van mening. En uh, ja, zo, zo inspireer je elkaar een beetje, nietwaar? Uh, dus oké, okay, nou goed, we gaan een leuk uh, nummer draaien. En dat heet In Heaven's Way. En dat is uh, van de Duitse band Mary Haan. heaven, heaven's way, these lazy days how we are now is how we will stay, clouds that seems mellow, City Marjaan met In Heaven's Way, lekker stevig nummer. En een beetje, ja, zijn band met een beetje middeelse invloeden. En uh, ja, je hoort op de achtergrond de zee. Ja, het is natuurlijk zomer, hè. Dus uh, we hebben alweer uh, bijna twee weken prachtig weer. En uh, ja, sommige mensen blijven klagen. Ja, we, we, we warm en dit en dat. En dat weet je. Oh, joh, flikker op, man. Geniet van het weer en dat het zo lang droog blijft. Het is niet de eerste keer dat het uh, hier in Nederland gebeurt. Het klimaat verandert. Nou jongens, uh, we straks allemaal palmbomen aan de Boulevard in Scheveningen. En in Noordwijk en in Katwijk en in bergen aan zee. En in Middelharnis, of weet ik hoe het heet, daar zo net. Uh, zuidwesten van Nederland in Zeeland. En dan kun okay, je misschien al heel uh, ja, hele lange zomers he, tot half november. En dan zijn we eindelijk van die koude winterdagen af. Dus het heeft ook zo zijn voordelen. Hè? Dus uh, ja, oké. Okay. Uh, ja. Een probleem. Ja, ik weet niet of dat echt een probleem is. Hè? We zullen het wel zien: de natuur laat zich nooit met zich zollen. Dus er zal altijd wel al wat in evenwicht komen. Dus ik heb eerder het idee dat de Noordpool zich heel geleidelijk kan verschuiven. Een beetje meer naar het uh, zuidoosten toe. Een beetje richting Rusland of zo. Want van de winter is daar bar en bar koud geweest. Hè. 60 graden onder nul, jongens. In Midden-Rusland was er nog nooit zo koud geweest sinds mensenheugen is. Dus ja, keer in aangaan. Zie je, dus je hebt best kans dat, dat uh, ja, de koude plekken zich alleen maar verschuiven. Ja, en als uh, Antarctica, Zuidpool. Het zich verschuift, dan komt het midden op de oceaan terecht. En ja, dan heb je een, een flinke ijsplakkaat, die, ja, die een beetje ronddraait totdat hij om de bodem vastvriest. Ja, dan heb je dan ook weer eens een, ja, een Zuidpool zonder land. Want ja, Antarctica is een eiland. En het schijnt dat er vroeger ook ooit leven geweest is. Hè? Ja, eh, voor, maar stikt het daar van de olie en gas. Dus we zijn nog lang niet van de fossiele brandstoffen af. Nog lang nee, niet mensen. Dus ja jongens, eh, dus maak je borst maar nat hè. Dus eh, oké. Okay. Goed, we hebben hier, eh, prachtig nee, maar ja het is bijna nacht ja, hè ja het is snel nou wel kijken tijdens deze opname is het half twaalf en uh, ja sommige mensen die denken nou ik ga lekker morgen luisteren ja het is natuurlijk geen live uitzending hè we hebben wel een live uh, dingen gehad maar uh, ja jongens uh, weet je wat het is er zijn weinig luisteraars, en op de postkosten hebben we wel veel luisteraars, dus dat denk ik, ja, dat zit wel wat in, natuurlijk, weet je. en uh, ja, dus ja, ik zit even een beetje te zoeken naar een leuk muziekje. Ik heb hier uh, Night Glow van C.G. Rogers, en mensen, welkom! I'm Ja, straatjes. Uh, dat was. Uh, <laughs> Weet je, bent ook. Oh ja, uh, bent. Het is een DJ, hè? C.G. Rogers met Night Glue. Ja, jongens, uh, lekker uh, strand weer. Ja, ik ben nog niet één keer naar het strand geweest dit jaar. Ik ben er trouwens al drie jaar niet geweest, hè? Maar het wordt toch eens een keer hoog tijd dat ik dat dus ga doen. En waarom ga ik dat een keer doen? Omdat ik het strand zo mis. Ja, ik mis het strand. Ik mis de meeuwen. Ik mis de zee. Ik mis het zand. Ik mis het strand. Maar ook al die mooie dames die daar in bikini liggen. Ja. Ja, dat vooral. En maar ja, op straat zie je ook mooie dames. Niet waar? En mooie meneren. Maar ik vind dames toch iets interessants hoor, als ik eerlijk mag zijn. Alhoewel, ach, wat maakt het toch allemaal uit, mensen? Het volgende nummer heet The Rising Hope, uh, of tenminste, uh, artiest is The Rising Hope. Met, hoe oh, toepasselijk? A friend. Uh, mensen. A friend van The Rising Hope. <laughs> <laughs> ik, was, ik was laatst uh, na het bezoek in de, tot de conclusie gekomen dat de, de hoop kan reizen. Als je maar lang genoeg op zit. <laughs> Krapje. Nou ja, of je het leuk vindt of niet, maakt niet uit. Er zijn altijd wel mensen die erom kunnen lachen. Of omdat ze het een belachelijke grap vinden. Dat die, uh, nou ja, wat slaat het op? Of omdat ze hem leuk vinden. Ha ha ha ha. Oké, okay, volgende nummer mensen. Ja, let me niet op mij, ik ben een beetje gek. Maar dat ben ik al bijna 59 jaar. Maar goed. Uh, ja, Drunk Souls. Dear Lady is het volgende nummer. En die is een stuk rustiger. Delay, spend on your crown. Not about dirt, not about jewels. Just about a heavy metals on your head that sticks you on from. Delay, do me a favor. Forget about God, forget about you. Tell me how a woman that could rule the world. Tell me the words, dear lady, do me a favor, give me a reason why you should suffer, I our love has heavy burdened, did bury yourselves, dear lady, give me a reason why you should listen. So I'm not concerned by anything. Get mad, don't change your mind Try to ignore the love of your life Till the end of your days Delayed, you won't be the first You won't be the last Try to carry it out Are you ready to give all it up Cause you were born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 Ja, ik las van de week op internet in de Vlaamse krant De Morgen... dat Donald Trump, de president van de Verenigde Staten zoals je weet... die heeft in Macron zijn oor gefluisterd. Macron, dat is zoals je weet de president van Frankrijk, Republiek Frans. Die heeft in zijn oor gefluisterd joh, je moet gewoon de EU uitstoppen net als Engeland... Dan denk ik, joh, wat wil jij nou eigenlijk? Weet je, die Donald Trump dat is echt een zak, hè? Ja, dat is echt een, echt een zak. Een zak, eerste klas. Donald Trump, suck it. Oké. Okay. Um, ja, mensen. Um, wat is er van de week eigenlijk allemaal gebeurd? Weten jullie dat nog eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ja, jongens, ja, ik heb de hele week gewerkt, hè? En, uh, en waarom dat het was. Warm dat het was. Jezus Mina jongens, met z'n vier of zo, weet je wel. En ik was geneigd om vrijdagmiddag vrij te nemen, maar ik heb het niet gedaan. Ik denk, ja, ik moet natuurlijk wel oppassen dat ik niet al mijn vrije uren opmaak. Hè, want ik heb natuurlijk uh, eind juli, in begin augustus al drie weken vrij. En, uh, en met de kerst ook nog twee weken. Ja, dat is natuurlijk zonde als ik helemaal niks meer overhoud. Nou, Woensdag ben ik ook vrij. Ja, ik moet s ochtends uh, naar de tandarts. En dan, uh, dan moet ik nog wat doen. En dan aan het eind van de dag moet ik naar het ziekenhuis. Ja, maak je maar geen zorgen hoor. Doe ik. ik heb een afspraak met een specialist, dus uh, ja, ik ga er niet te veel over uitdaien. Want er zijn meer mensen dan alleen vrienden en kennissen. En familie die luisteren, als ze tenminste luisteren. Niet iedereen hoeft alles te weten, maar goed, het is niet ernstig hoor, dus uh, dat valt allemaal wel mee. Hoop ik. Maar goed, we gaan de volgende liedje draaien. En ik zal straks even bedenken waar ik het over zou hebben. Oh, wacht, ik weet het alweer, ik weet het alweer. De gemeente Den Haag heeft besloten om twee takte te verbieden binnen de gemeentegrenzen. Dat denk ik, nou ja jongens. Twee bromfietsen. Dan denk ik, jongens, daar gaat het over. Ja, dat is om het klimaatakkoord... Eh, ...om eh, die CO2-uitstoot voor het jaar... ...weet ik veel wat, 2020 of zo. Of 2025, weet ik veel. Willen ze dan halen door minder uitstoot. Maar jongens, wat is dit nou? Al die vulkaanuitbarstingen dan wereldwijd... ...want overal komen er wel vulkanen in actie... En er komt uiteen zo'n grote wolk van twee kilometer hoog. Dus dat is nog veel vervuilender dan alle fabrieken, auto's en bromfietsen bij elkaar wereldwijd. En vliegtuigen niet te vergeten, vrachtwagens die op diesel rijden. Ja, ze rijden meestal allemaal op diesel. Want ja, een dieselmotor is nog altijd sterker dan een benzinemotor. Ja, ik vraag me af hoe wouden ze dan met een elektrische vrachtwagen al die zware lading vervoeren. Nou, dan mag je wel een hele sterke accu. Hebben. Ja, jongens, laten we gewoon weer neken. net als 100 jaar geleden met een zeilschip. Ja, het kost wel meer mankracht. Ja, het kost ook een hoop geld, want die moeten natuurlijk ook betaald worden. Gewoon met een zeilschip de zeeën rondvaren. Ja, en dat duurt het dan wel misschien wel wat langer. Ja, vliegen, ja, dat doen we dan ook niet meer. Nou ja, goed, misschien elektrisch vliegen. Maar ja, dat zal de toekomst misschien wel wezen. Met een reuzendroon, een soort droneachtig apparaat met vier wieken. En dan kan je dan uh, drie, vierduizend mensen tegelijk vervoeren. En uh, dan heb je ook minder uh, voertuigen nodig. En die breng je allemaal op. Die zet je die af in Parijs, die in Milaan en die in... Uh, in Nairobi en die in Zuid-Afrika. En dan uh, vliegt hij zo de wereld rond. En dan gaat die, ja, die, hij uh, wordt dan onderweg uh, door de zon. Want er is altijd zon boven de wolken natuurlijk. Uh, tenminste uh, op de dag natuurlijk. Dan werkt hij zijn op met al die zonnecollectoren. Nou jongens, ik zie het al helemaal gebeuren in de toekomst. Er zit misschien wel muziek in. Dat is een volgende liedje mensen. Ja, uh, het volgende liedje... Is uh, van, even uh, hoor. Laten we ze even zien. Och jezus. Stay Rude. En die is van onze vriend. Ja, hoe heet die ook weer? Skampis heet die band. Oh ja, yeah. die hebben we ook wel neergedraaid. Stay Rude. Daar maakte mich halt een... Sind tolle Leute, auch sie spielen den Ska für euch hier und heute Egal wie's euch geht, hört euch einfach an, wie Meister Sagel uns den Achtelblasen kann. Stay root, stay sharp, stay money, fight gegen weg zu marschieren, dazu sind wir bereit. und einer Braut in der Hand da machten mich ein paar Verschuß an ich sag verpiss euch Ja, luisteraartjes, dat was Scampi met Stay Rude, <laughs> een Engelse titel voor een Duitsstalig liedje, ja, Duitsland legt er ook al uit, hè? Oh, oh, oh, oh. en vier jaar geleden is hij nog wereldkampioen geworden, nou ja, dat waren ze in 74 ook, dat hebben wij van de Duitsers verloren. Nou ja, oké, okay. nou, Kroatië gaat hier vol door zoals jullie weten. Gewonnen met, ja ze moesten natuurlijk in de verlenging. En dan moesten ze ook nog toe En net de laatste schot. Toen hadden ze één bal meer in het goal. Dan de Denen. Ja. Ja, het is niet anders. hè. Dus ja, Kroatië gaat de volgende keer tegen Rusland spelen. En uh, maandag, maandagavond, dan, uh, dan gaat België... Dan is België weer onder de Berghuis, jongens. Dus ja. Als Nederland niet meespeelt, dan zijn we voor België. Hè? Voor de Vlamingen, hè? Onder de luisteraars onder jullie. Vlaanderen, de rode duivels. Oké. Okay. De rode duivels, jongens. <laughs> Hoeveel zin is er het? Maar goed. Um, ja. Even kijken, jongens. Ik heb nog een tip. Uh, op um, en dat is op uh, zondag 22 juli, dus deze maand al over een week of drie dan uh, is er een reggae festival in het Kralingse Bos te Rotterdam en dan komen allerlei artiesten um, er komen artiesten als um, bij een voorbeeld um, Jimmy Cliff, en Jimmy Cliff, die sluit de avond af. Er zijn drie podia, één urban dance, één, uh, wat weet ik even niet meer, en één voor reggae. Maar het is allemaal een soort, uh, ja, uh, zwarte muziek, zeg maar. Maar mensen, ik zou zeggen, ga daarheen. ik ga er ook naartoe. En... Uh, ik ga het wel opnemen, maar ik mag het niet uitzenden. Ik kan misschien wel uh, hier en daar mensen interviewen. van wat ze het vonden en zo. En, uh, maar ik, ik, ik ga het wel alles opnemen, maar uh, ik, ik mag het niet uitzenden. Of ik moet uh, toestemming vragen. Als ze tegen me zeggen: kost je 100 euro of zo. Als je het uitzendt. Als de uh, artiesten. zeggen: hij al. ik mag een fragmentje uitzenden. Dan heb ik er best wel 100 euro voor over. Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje op mijn budget passen. Want ja, we zijn niet commercieel zoals jullie weten. En eh, ja, als jullie ons willen sponsoren. Nou ja, maakt niet uit wat voor bedrag, of je geeft. Eh, alleen omdat die voorwaarden dat er niets tegenover staat. Ja, je kan gratis luisteren. Want dat kan je ook als je niks geeft. Hè. Dus als jullie Aloha Radio willen sponsoren. Want uh, we zijn... Natuurlijk, afhankelijk. Uh, ja, Van mijn eigen portemonnee. En Nou, is dat ook weer niet zo heel duur. Een website huren. En uh, dat is een, uh, wat, een domeinnaam. Ja, kost toch nog geen 100 euro per jaar. Nou ja, uh, opnemen en uh, online zetten, dat kost in principe ook niks. Maar ja, dat bedrijf die het plaatst... Uh, die doet het belangeloos. Maar die is ook weer van giftafhankelijk. afhankelijk. En die wil ik natuurlijk ook tegemoetkomen. Want ik vind het wel lullig. En ik draai al jarenlang op die manier. Ook toen ik nog gewoon live streamde, zette ik alles online. Dus ja, daar zo kwam ik er natuurlijk ook achter dat ik veel meer podcastluisteraars had. dan streamluisteraars. Want ja, het is ook goedkoper. Dus ja, of je nou een euro geeft of een tientje. Per jaar of zo, maakt niet uit wat je. Ja, ik zal er heel blij mee wezen. Ik zal eens even kijken of ik straks het rekeningnummer uh, uh, kan geven. Dat zal ik zo eens even opzoeken. Dus als jullie ons willen sponsoren, en uh, het maakt niet uit wat je geeft, en uh, toe hoeft ook geen 100 euro te zijn, hoor. Als maar een tientje per jaar of zo. Wat je kan missen, kijk maar. Want ja, ja als ik een paar sponsors heb, ben ik. Uh, ik kan met tien sponsors al een heel jaar draaien. Ja, dan hoef ik ook niet nog meer sponsors te hebben. Want dat geld gebruik ik echt niet voor mezelf. Want ik word er echt niet rijk van. Het is alleen om mijn Aloha-radio in de lucht te houden. Maar mm, het is natuurlijk allemaal vrijblijvend. Hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. En dan kunnen we wat vaker podcasten uh, maken. Hè? Misschien, ja, dat kan ook. Dus uh, van één euro tot een tientje meer hoeft niet hoor. Per jaar, nou ja, wat je kan missen. Maar geen eh, 100 euro, dat vind ik ook weer overdreven. Ja, ik zeg, het, er staat eh, niks tegenover. Kom je ineens met 1000 euro en je eist ineens eh, een tegenprestatie. Ja, dat is natuurlijk de radiopodcast. Eh, Daar kan ik alleen eh, zeggen, nou, ik ga wat vaker podcasten. En als ik dan nog meer vrijwilligers kan vinden die via de podcasten Halloween radio eh, en die sturen hun podcast naar mij toe, met rechtervrije muziek, hè, dus geen commerciële muziek. Of alleen maar praten, dat mag ook. En eh, alleen eh, ja, de mensen die dat dan willen doen, als ik dan één ding, um, niet over godsdienst, uh, ook niet over politiek, nou ja, ik had het er net over Trump, nou ja. Goed, uh, maar, maar even geen discriminatie, geen belediging naar nou, groepsbevolking of, of naar mensen met rood haar of uh, mensen met een uitskleurtje. Dat gaan we niet doen. Dat doen, willen we ook niet. We zijn er voor iedereen. En uh, dus gaan we ook elkaar niet uh, lopen kwetsen. Dus dat is het enige vereiste En voor de rest kun okay, we je alles doen, waar je zien in hebt. Dus, uh, maar goed, ik zal straks uh, kijken en of ik dan. Uh, het banknummer kan doorgeven. Voor, uh, voor de sponsoring van Alloa Radio. Ik moet er alleen nog even kijken of het juridisch uh, uh, wel goed zit. Dat ik niet ineens belastingdienst op mijn stoep krijg. Maar goed, dat zullen we dan verder wel zien. Dus sponsoren van 1 euro tot een tientje per jaar is genoeg. Dus wat ze kan missen. En geef je niks een goed. Dus je kan niet in ieder sportemonnee kijken. Oké, okay, we gaan weer maar even om draaien. En dat is Still Me heet het liedje. En die is van Sino. My thoughts about my life. Beneath my thoughts about my suicide, I cut all chains that tranquilize myself and spread my wings to walk the life We'll Het was Sino uh, met uh, Still Me. Sino met Still Me, luisteraartjes. Ja, prachtig nummer. En uh, ja, ik heb hier uh, de rekeningnummer waar je je uh, als je ons wilt sponsoren, ons kan doneren. Hè. Of doneren moet ik eigenlijk zeggen. Dat is, uh, het banknummer is, even wachten tot je pen en papier gepakt hebt, of anders zet je even de player op, even op pauze. Dus uh, wacht ik even op, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, pen en papier bij de hand. Dat is dan uh, um, ten name van uh, Aloha Radio NL, dus Aloha Radio NL, Nico Leo. En dan kan je je gift van 1 tot 10 euro per jaar storten op. Daar komt-ie. NL 17 ASNB 07 07 492 181. Ik zal het nog een keertje herhalen. Dat is. Uh, de donatie voor Aloha Radio van 1 tot 10 euro per jaar. En de banknummer is, waar je op kan storten, is ten name van Aloha Radio NL. En dat is NL17ASNB0707. 4, 9, 2... 1, 8, 1... Oké... Okay. Dus, um, het is geen verplichting natuurlijk... Dat snap ik natuurlijk ook wel... Maar... De enige verdienste Wat we daarvoor terug doen... Dat is de podcast... En hoe meer geld daar binnenkomt... Hoe vaker we kunnen podcasten... Het kost natuurlijk ook elektriciteit... De website... Het kost allemaal centjes... En ja jongens... En als we geld overhouden, kunnen we dat altijd nog aan een goed doel storten. Ik ga alle financiën eerlijk uh, bijhouden. En eind van het jaar dan uh, zet ik dat online. En iedereen die wat gegeven heeft, uh, zet ik ook zijn naam op de site zonder het bedrag erom, Want dat hoeven anderen niet te weten wat ze gegeven hebben. Dus uh, dan krijg je dat gezaken van, oh, ik krijg maar 1 euro per jaar, weet je wel. Ja, oké okay, jongens, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom wie een uh, sponsor en die zijn naam nou, komt bij ons op de site. En wil je dat niet, dan moet je dat wel even vermelden. Dan, dus het enige wat je bij die uh, bankrekening moet zetten... Oh ja, wacht, ik ben al vergeten. Het gaat uh, J. Bruin, dus J. Bruin. Dat is dus de naam, dus dan moet je dat wel even erbij vermelden. J. Bruin, dus dat is de rekeninghouder, dat ben ik dus... En dan, als je het banknummer hebt ingevuld, dan zet je daarbij de attentie van Aloha Radio NL. Dus daar gaat het om. Dus de rekeningnummer is onder J. Bruin. En ik zal nog één keer het banknummer noemen. is nl 17 asnb 211. 8, 1, zo. En dat was het. En ik doe die oproep maar vanavond. Eén keer. Goed. Nou, de tijd uh, dat we zijn uh, volgende nummer gaan draaien... ...is ondertussen al maandag uh, 2 juli geworden, 2018. En hier, uh, tijdens deze podcastopname... ...is het 8 over middernacht. Oh, jongens. <laughs> ja, dat... Uh, we zijn al bijna, het uur is bijna om, maar het niet veel hoor. Nou, we hebben in ieder geval een heel leuk uh, toepasselijk liedje. Jeetje, Jacob Boshoort en Helena Sudin. Kijk, on cake. summer will have this way. Daar komt ie, omdat het zomer is.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 Met summer will have this way. Oké okay, luisteraars, dus, uh, we gaan nog één nummertje uh, draaien... ...en dan gaan we afsluiten. Ah, dat stuurt zo weer om, hè? Ja, dat gaat zo snel, joh, voordat je het weet. Uh, yeah. Maar ja, ik moet morgen ook weer werken. Dus uh, ik zie dat het alweer uh, 12 minuten over middernacht is. Dus, uh, maandagochtend uh, 2 juli 2018... En ik ben Dietje Jaap en je luistert naar Hallo Radio. En het volgende liedje is het laatste liedje wat we gaan draaien. En dat nummer, dat heet... Ah, dat is een nummer. Fly Arctic Trance. En die is van C. Ray Gamma. Daar komt die? Dus het is een heel apart nummer, Sare gamma met Fly Arctic trance Oké, okay, we zijn aan het einde toegekomen helaas, het uurtje is alweer om. En ik hoop dat Jacco er volgende week uh, bij is. Ja, als, uh, haha, je hoort het aan het muziekje, het is afgelopen. En uh, nou, volgende week, zaterdag, wou ik eigenlijk weer een podcast maken... Kan, ja, zaterdag kan dat. Ja, zaterdag kan dat. En dan eh, probeer ik dat samen met Jacco te doen. Of anders probeer ik hem door de week te strikken. Dan kunnen we het altijd nog zaterdag podcasten. Niet meer? Maar ja, dan is het natuurlijk niet zo recent als de uitzending van, van nu. Maar we kunnen het ook gewoon eerder podcasten, woensdag of zo bekijken wel. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik ben DJ Jaap en je luistert naar Aloha Radio. We zijn te beluisteren via de website aloha-radio.nl. Tot volgende week. Bye bye. Lees niks via de podcast van Aloha Radio.